Minister Hille had al eerder aangekondigd... dat hij een miljard euro gaat bezuinigen op Defensie... en dat er 6.000 ontslagen vallen. Maar de gevolgen voor allerlei kazernes waren nog niet bekend. De Johan-Willem-Frizo-kazerne in Assen blijft open. Die was de afgelopen tijd ook met sluiting bedreigd. De militaire school in Weert verhuist naar Ermelo... en verder verdwijnt het financieel dienstencentrum... uit Eigelshoven in Zuid-Limburg. Volgens Hille is bij de besluiten onder meer gekeken... naar de spreiding over het land... Nog niet, alle knopen zijn doorgehakt. Verschillende locaties worden nog onderzocht. Ondernemers zijn pessimistisch over de omzet in het derde kwartaal. Met nog een maand te gaan vrezen veel bedrijven dat ze dit kwartaal minder zullen verkopen. Ook de exportverwachting en de investeringen lopen terug. En er wordt nauwelijks nieuw personeel aangetrokken. Dat blijkt uit een meting van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Kamer van Koophandel. Ondernemers zijn pessimistischer geworden door de onzekere economische situatie. De verwachting voor een lagere omzet geldt niet voor alle sectoren. Ondernemers in de horeca, onroerend goed en ICT verwachten geen daling. In Duitsland is een man van 83 met zijn scootmobiel de snelweg opgereden. Volgens de politie reed een man met slechts 20 km per uur op de A73... richting Soel, ten noordoosten van Frankfurt omdat de andere weggebruikers veel harder reden, bleef hij voor de zekerheid op de vluchtstrook rijden. Na een paar kilometer kon de Duitse politie de bejaarde man van de weg halen. De man zei dat hij wel eens iets nieuws wilde zien. En dan het weer. Wolkenvelden met af en toe wat zon. In het noorden en oosten kans op een enkele lichte bui. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt rond de 17 graden. In het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Morgen meer zon en dan wordt het met 18 tot 22 graden wat warmer. Vrijdag blijft het vrij zonnig en droog. ANWB ah, verkeersinformatie Vooral in het zuiden van het land zijn er problemen op de weg. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... is een auto in brand gevlogen bij Weert-Noord. Brand is inmiddels geblust. staat wel file tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord 3 kilometer. De rechterrijstrook is nog even dicht. Op de A2 bij Den Bosch richting Eindhoven... staat bij knooppunt Vught 4 kilometer. Dat komt door problemen op de N65 Tilburg-Den Die is namelijk in beide richtingen dicht tussen Oosterwijk en Haren. Er is een vrij ernstig ongeluk gebeurd met een vrachtwagen... Voorlopig kunt u zowel richting Den Bosch als richting Tilburg beter omrijden via Eindhoven over de A58 en de A2. En dan de A2, de randweg van Eindhoven richting Maastricht tussen knopend Eckersweijer en knopend De Hocht 9 kilometer na een ongeluk. Neem daarbij voorkeur de parallelbaan, want die is vrij. Bij knopend De Hocht is op de hoofdrijbaan de linker dicht. In het noorden is de N33, dan in beide richtingen dicht tussen de A28 en de Rolde en dat komt door een ongeluk.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 Oog in oog, vanaf vanavond, 10 voor half 10, bij de KRO op Nederland 2. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth Gutteke. En welkom terug bij Dit is de Dag. Deze zomer zijn wij benieuwd naar het nieuws uit de regio. Collega's van de regionale omroep of van een provinciale krant... vertellen wat er vandaag dicht bij huis in het nieuws is. Dat allemaal zometeen. Mijn eerste dédain van de elektrische auto. Elektrisch rijden is vaak onderwerp van hoon en gelach bij de makers van het Britse tv-programma Top Gear. Met name de oplaadbare accu's moeten het vaak ontgelden. Vandaag is in Rotterdam een speciaal elektrisch vervoerscentrum geopend... om het gebruik van elektrisch rijden in Nederland te stimuleren. Richard Groeneboom bezocht het centrum met de hoofdredacteur... van het autoblad Top Gear Magazine Nederland. Is een scepticus te overtuigen van elektrisch rijden? Let's move on now to brown rice eco-cars. Oh, hey, Roland van de Spek van Topweer. Marcel Broersma, welkom. Dankjewel. Elektrisch vervoerscentrum. Fantastisch, wat doen jullie hier? Uh, wij gaan de komende jaren uh, Nederland uh, laten zien dat elektrisch rijden heel erg leuk is. Ja, we, we staan hier in, uh, bij, in de receptie hè, in de hal van uh, ja, het elektrisch vervoerscentrum. Een heel nieuw initiatief dat vandaag uh, wordt geopend hier in, in Rotterdam. Ik sta hier met uh, Marcel Broersma. U bent een van de initiatiefnemers van uh, het elektrisch vervoerscentrum. Wat is nou de bedoeling van dit centrum? De bedoeling is uh, dat we uh, mensen gaan laten zien wat elektrisch rijden is. Uiteindelijk willen we gewoon elektrisch rijden promoten. We staan hier in de showroom waar verschillende elektrische auto's staan uh, opgesteld. En uh, we gaan straks eens een rondje rijden. En dat doe ik samen met Roland van der Spek, uh, hoofdredacteur van uh, Top Gear NL, het Nederlandse magazine. Ja, u ziet die elektrische auto helemaal niet zitten. Hè? Wat is nou uw belangrijkste bezwaar? Nou, ik zie hem best zitten, alleen nu nog niet op dit moment. Het gebruiksgemak van een auto op benzine is toch nog wel vele malen groter dan een auto op elektriciteit. Het heet de Tesla. Het is in Californië. Het based on the Lotus release. Een prachtige sportwagen met uh, open dak. Een Tesla. Ik kan me herinneren dat de Top Gear uh, die ook heeft uitgetest. Hè? Ja, volgens mij hebben we daar in Engeland een paar rondjes mee gereden. om te kijken wat zijn rondetijd zou zijn op het circuit van Top Gear. En nou, er is ook een tijd gezet. En uiteindelijk stopte hij er natuurlijk mee, want er was de stroom op. Nou, laat eens even zien, hoe ziet het eruit van binnen? Nou, ik denk dat het leuk is om te beginnen bij de motor. Uh, want uh, ja, dat is wat, wat bij uh, auto's ook wel intrigeert. Dus ik zal eventjes uh, de motor laten zien. Nou, dan gaat uh, de achterklep open. Ja, we staan hier natuurlijk op de radio, dus ik moet het een beetje om, uh, omschrijven. Maar je ziet dus in, uh, eigenlijk een grote box. En daar, uh, daar zit dan de batterij in. En dat is eigenlijk alles wat je ziet. En wat is nou het voordeel van uh, zo'n elektrische sportwagen? Ik vind het feit dat dat ding geen geluid maakt... Dat is in het begin even wennen. Heeft ook met mindset te maken. Ja, dat is, je zult overal laadpalen neer moeten zetten. Je zult een uh, infrastructuur moeten uitrollen waarmee je met batterijen kunt gaan wisselen. Dat betekent dat alle fabrikanten uh, eenzelfde systeem moeten gaan hanteren. Uh, brandstofmaatschappijen zullen moeten gaan investeren in um, uh, de infrastructuur die daar uiteindelijk voor nodig is. Zullen we snel zo'n stukje gaan rijden? Want uh, ik word toch wel heel nieuwsgierig. Ik nog harder dichtknallen of... Uh... <laughs> Dan vallen Kijk, de batterijen je... misschien uit. <laughs> Oh, wat een cynisme, hè? <laughs> nou, nee, nee, dat is niet cynisch bedoeld, hoor. <laughs> Hoe voelt het nou om hier in zo'n uh, elektrische sportwagen te zitten? Ach, uh, krap. Intiem ook, zo uh, dicht naast je. We doen even onze gordel om. Oh. Een hele blitse auto met een uh, open dak. Heel veel uh, knopjes en lampjes. Voor de rest ziet het er allemaal eigenlijk hetzelfde uit... als ja, een, als een normale benzineauto. Ja, het is gewoon een auto met een uh, automaat... En, uh, ik heb nu eens zijn drive staan. Je hoort helemaal niks, dus we gaan nu gewoon rijden. Nou, de wind door de haren. Ja, het, is het zit echt een... heel laag, hè? Bijzonder laag, open. En we zien trouwens ook op dit display dat we nu nog 141 kilometer kunnen rijden. Ja. ja. Dat betekent dat ik nog wel naar huis kan en nog een afspraak kan doen, maar vanavond niet meer uh, mijn privéafspraak kan nakomen. Dat haal ik niet met deze auto. Dan moet je eigenlijk twee Teslas voor de deur hebben. Dat zou wel lekker zijn, ja. <laughs> maar We hebben nu twee keer hard gas gegeven over een afstand van 200 meter. Maar van de actieradius is nu al wel twee kilometer af. Eigenlijk maakt hij een beetje het geluid zoals een tram ook maakt. Ja. Een beetje zo'n half-elektrisch uh, dingetje. Jammer, tunnel. 20 in de stad, we zullen het verder maar niet verder vertellen. Als ik een beetje wild door de stad heen rijd, dan ben ik al 20 kilometer kwijt terwijl ik maar 2 kilometer heb afgelegd. Nou, je kunt jullie afvragen waarom we met z'n allen eigenlijk elektrisch willen rijden. Auto's zijn ongeveer voor 15%, misschien 20% verantwoordelijk voor alle co 2 uitstoot in de wereld. Maar ja, willen we om die 1,5 weg te gaan halen met z'n allen elektrisch gaan rijden, dan gaan we daarom meer kerncentrales of kolencentrales uh, bouwen. Het zet geen zo dat het dekt, zegt u. Nee, op dit moment nog niet. Maar laten we eens even uitstappen. Ja. Wat nou als China morgen met z'n allen auto's op elektriciteit gaat rijden... en met z'n allen de stekker in stopcontact steken? Ik denk dat we dan hier in Europa in het donker zitten. Nou, wat ik interessant vind aan deze discussie... is dat we zijn met z'n allen altijd bezig met problemen op te lossen. En één ding is zeker, deze auto stoot niks uit. Dus dat probleem hebben we opgelost. Mochten er aan de andere kant dan nog problemen zijn... daar kunnen we met elkaar inderdaad over discussiëren... als die nou in stappen oplossen, dan lossen we het probleem ook echt op. En dat vind ik veel leuker om over te praten en over na te denken... dan wat er misschien allemaal verkeerd kan gaan. Het heeft niet zo'n zin om hier echt inhoudelijk op in te gaan... die denkt van, uh, gaan we een, uh, mijn mooie feestje nou niet vergallen... met al die negatieve verhalen, of niet? Nee, dat laten we zeggen. Ik hou van de discussie, dus ik vind het hartstikke leuk. Ik ben meer van het, de half uh, volle glazen in plaats van de half lege glazen. We reden twee kilometer en uh, er gaat 20 kilometer van de actieradius af. En natuurlijk rijden we een beetje uh, uh, stevig door... En ja, dan gaat het wel hard, maar dat betekent ook dat als hij vol opgeladen is... en hij heeft een actieradius van, ik noem maar 240 kilometer. Dat kun jij beter vertellen. Ik weet niet wat die Tesla haalt. als die 30 kilometer. Nou, 300 kilometer. Ja, 300 kilometer. Dat betekent dus als ik knalhard doorrij... voordat ik de stad uit ben, dan kan ik nog maar 220 kilometer rijden. Ja. En dan heb ik 4 kilometer gereden. Ja, ik zou bijna zeggen, het is net een echte auto, want dat heb je bij een normale auto ook. Alleen het voordeel bij die uh, auto op brandstof is dat ik naar een benzinepomp kan rijden... en hem daar kan volgooien en weer verder kan. En dat kan met die elektrische auto niet, want ja, langs de snelweg kan ik die auto niet opbladen. Deze car is electric, literally. Battery-powered electric cars will soon die altogether. we moeten wat beter nadenken over hoe we gaan rijden. Eén van, uh, van de partijen die dit uh, ondersteunt is het nieuwe rijden. Uh, nou, uh, ik denk dat we gewoon wat beter moeten nadenken over hoe we uh, een dag rijden. Ja. En dat sluit denk ik wel heel mooi aan wat wij ook mee willen uitstralen en wat we willen ondersteunen. Laten we met z'n allen een klein beetje nadenken over hoe we elke dag van A naar B komen. U nou, is het dan natuurlijk niet echt een normale mensenauto, om het zo te zeggen, deze, deze auto. Nee, zeker niet. Ik stel voor dat we ook nog even een, een gezinsauto gaan uitproberen. Want dat is toch eigenlijk de markt waar u natuurlijk probeert de slag naar te slaan, hè? Absoluut. Het is een heel mooi uitgangbord. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om de auto's, nou, zoals ze hier verderop staan, waar we gewoon dagelijks mee naar ons werk kunnen. Ja. Want daar wachten we natuurlijk allemaal op hè? op die Renault Espace of uh, Cynique uh, echt gezinsauto waar je gewoon zonder problemen mee naar Zuid-Frankrijk kan rijden. Kunt u die al uh, bieden? Nee, die kunnen we niet bieden. Ach, dus, uh, maar het is een beetje hetzelfde als dat je echt verre reis gaat maken. Dan ga je met het vliegtuig, je moet je van tevoren over nadenken. En ik denk dat we dus uh, ook moeten nadenken over hoe we dan op vakantie gaan. Oké, okay, dan is al lief, auto van het jaar. Gaan we even een test uitvoeren. Ook dit rijdt net als een normale auto. Het is toch fantastisch? Een van de voordelen van elektrisch voer is dat je 90% minder onderhoud hebt. Het is vooral de banden die je moet vervangen. En, en je zal natuurlijk ja, de techniek moeten blijven checken. Maar daarmee valt een heel groot gedeelte van het onderhoud weg. Dat is toch wel een groot voordeel. Ja. Ik denk dat de meeste garagebedrijven hun deuren kunnen sluiten... en de quickfit een enorme vlucht zal gaan nemen. Nou, dat is natuurlijk onzin, maar ik denk dat het uiteindelijk... per saldo qua onderhoudskosten niet zoveel uitmaakt. Want die batterijen die moeten na 100, 150 of 200.000 kilometer vervangen worden. En de kosten van die hele constructie van batterijen... Die zijn ongeveer een derde van de aanschafprijs van de auto. En dat betekent dat als je dat allemaal weer gaat uitrekenen dat je qua onderhoudskosten ongeveer uh, gelijk zit. Ach, wat jammer. Ik dacht, ik ben veel goedkoper uit. Maar dat blijkt toch allemaal niet zo te zijn, uh, meneer Broesma? Nou, ik denk op termijn zeker wel. Uh, maar het is altijd met dingen die nieuw zijn... Nee, laten we maar nogmaals terugdenken aan de eerste mobiele telefoons. Die kon je in de schoenendoos bijna vervoeren, zo groot waren ze. Die waren heel erg duur. Het kostte ook veel geld om te bellen. En tegenwoordig hebben we allemaal een mobiele telefoon. En die is goedkoper dan. De kosten van bellen zijn goedkoper dan we vroeger gewoon thuis deden. Nou, Zo'n soort beweging gaat er op elektrisch gebied ook gebeuren. De stand van de techniek op dit moment is niet dusdanig dat we met z'n allen elektrisch kunnen gaan rijden. Ik verwacht zelf niet dat dat tussen nu en tien jaar zal plaatsvinden. Daarvoor we, we moeten er gewoon te veel afspraken wereldwijd worden gemaakt om het voor elkaar te krijgen. Ik rijd elke dag met veel plezier in een elektrische auto. Ik kan hem prima gebruiken, ook deze auto waar we nu in zitten. Dus ik ben daar veel positiever over en ik word extra gesterkt door vandaag... om ja, laten we zeggen, onze zendelingenrol gestalte te geven, want ja, we moeten nog veel mensen overtuigen. Ja, nou, nog even netjes parkeren. Inparkeren doen de motor weer uit. Ja, wilt u zelf ook wel eens een testritje maken in een elektrische auto? Kijk dan voor meer informatie op onze website www.ditisdedag.nu U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1. Pretty little hairdo, don't do what it used to. The skies are living all the miles that you've been through. Looking like a train wreck, wearing too much makeup, burden that you carry more than one soul could ever.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 Jay Hawks met Save It For a Rainy Day. Nieuws van dichtbij. mietje. Hij is de meest gezochte terrorist ter wereld, maar kan in Amsterdam gewoon met het openbaar vervoer. Uw supporters krijgen meer vrijheid bij Utrecht Ried. Ik vind het fantastisch. Waterskiën niet achter een speedboot, maar aan een lijn boven het water. Daar gaan we nu naar Jo, maar dat moet natuurlijk wel scoren deze keer. Nieuws van dichtbij. Hey, MK, mooi. In de zomermaanden zijn wij benieuwd naar wat er in de regio speelt. En verslaggevers van de regionale omroepen of kranten vertellen ons wat er vandaag bij hen in het nieuws is. Vandaag de provincies Noord-Holland, Gelderland en Limburg. Te beginnen in Amsterdam. Gulden Jomas van AT5, goedemiddag. Goedemiddag. Groot ophef hè, na een scène op de Noordermarkt bij jullie voor een nieuw tv-programma. Ja, precies. Uh, daar openen wij ook vanavond het nieuws mee. Want gistermiddag troffen buurbewoners op de Noordermarkt uh, toch wel een bloederig tafereel aan. Mensen zagen daar zombies die uh, uh, aan lijken zaten en lijken verorberden. Nou, het was gewoon echt heel erg bloederig met overal ledematen. Nou, wat was er aan de hand? Je zei het al, het waren opnames voor het programma take dat is onderdeel van TV-lab. Wordt morgenavond uitgezonden op Nederland 3. En daarin wordt aan aandacht besteed aan het groeiende zombieprobleem. En dat is een fictief probleem. Hm. TV-lab is sowieso experimenteel. Nou, dat hebben de bewoners bij de Noordermarkt ook echt ondervonden. Want uh, sommige mensen schrokken gewoon heel erg... omdat ze niet wisten wat ze zagen. En vooral tenminste één moeder, die is heel erg boos. Want haar driejarig kindje begon te huilen en ja. helemaal overstuur. En zij zelf was ook overstuur. Nou, We hebben de producent uh, proberen te spreken of ook gesproken... maar die wil verder niet reageren. Maar die moeder die heeft wel een klacht ingediend... en die spreken we ook hm. straks in het AT5-nieuws. En onze verslaggever is er de hele dag uh, mee bezig ja, geweest. Wat vinden jullie zelf? Want ik heb ook de beelden even net gezien op internet. Um, de, de, je ziet wel duidelijk een cameraploeg lopen... En ik weet dat er natuurlijk veel vaker films worden opgenomen in de hoofdstad. Dus ja, dat ja, je kan je zou toch zeggen verwachten dat we het gewend zijn, ja. inderdaad. Op elke gracht is er elke dag wel, wel weer iets, een, ja. een Hollywood-productie <laughs> te bewonderen en sterren. Dat klopt. Nou ja, ik heb er eerlijk gezegd geen mening over. Ik uh, heb de beelden ook gezien. En ja, als iemand ervan schrikt, dan kan dat. Maar ja. ik kan me ook voorstellen nou, we dat kinderen sowieso, als... ja precies doorgewinterde Amsterdammer... ook wel doorhebt dat het niet zo is. Ja, Dat vind ik echt heel moeilijk te bepalen... wat mensen hun emoties zijn. En of, ik kan daar niet zozeer over oordelen. Nee. Maar we laten het straks wel zien. En iets anders leuks... wat Amsterdam ook te bieden heeft... naast allerlei scènes uh, met zombies en lijken... is natuurlijk uh, de geschiedenis van de stad. In de Valkenburgenstraat: daar uh, zijn archeologen, Amsterdamse archeologen... op het moment bezig met opgravingen. Want uh, uh, daar... Uh, zijn nieuwbouwwoningen gepland. En de grond is daar al heel lang geleden, in 2000, uh, 2004, al opengebroken voor die woningen. Maar de archeologen vonden daar toch echt wel 16e-eeuwse huisjes en uh, wanden van muren, et cetera. Dus die zijn daarmee bezig. Ook nu weer opnieuw om dat bloot te leggen. onze verslaggever die ging er met kaplaarsen heen vanochtend. Want het is ook nog vervuilde grond. Daar moeten ze voorzichtig mee zijn. Om te kijken wat die Amsterdamse archeologen daar nu weer naar boven hebben gehaald. Dat Prachtig. vind ik zelf heel erg leuk. Daar wil ik uh, wel mijn mening over ja. geven. <laughs> Duidelijk. Nou, dankjewel, Goulden. Het is vanavond allemaal te zien bij AT5. Gaan wij naar uh, Gelderland, Omroep Gelderland. Erwin ten Haven, goedemiddag. Goedemiddag. Jullie hebben te maken met een grappige rechtszaak, om het zo maar te noemen. Ja, het is een beetje een bizarre rechtszaak. Het gaat over de diefstal van uh, water. Ik ken het uh, fenomeen bijvoorbeeld al bij uh, hennepkwekerijen. Daar wordt vaak stroom afgetapt buiten de meter om... Maar in Heerenwaarde, in Gelderland uh, wordt een uh, eigenaar van een manege... ervan beschuldigd dit met water dus uh, te, te hebben gedaan. Um, hij uh, had dus uh, op zijn land een uh, aftakking van de waterleiding gemaakt... zo zegt het openbaar ministerie althans. Knap. Zo heeft hij jarenlang in totaal 134.000 kuub water uh, afgetapt... En het Openbaar Ministerie zegt dus dat de eigenaar het water heeft gebruikt... voor zijn vijver, om zijn vijver dus gewoon te vullen. Nou, een bekende van de eigenaar, die overigens een zakelijk conflict weer had... met uh, de manegehouder, die had het waterbedrijf dus getipt over de diefstal. En er is dus bij die waterleiding gecontroleerd. En volgens het Openbaar Ministerie zijn er de sporen gevonden... die erop kunnen wijzen dat er gerommeld is met die waterleiding. Er lag onder meer een, een vreemde buis in de buurt. En uit berekeningen blijkt dus dat er uh, 134.000 kuub water verdwenen is... De Wem vindt dus dat de man een werkstraf moet krijgen, 10.000 euro boete moet betalen en dat hij dus alsnog die rekening voor het water betaalt. We hebben natuurlijk ook even een reactie gevraagd in de manegehouder. Die ontkent alles, doet het af als onzin en moet er eigenlijk heel hard uh, om lachen. Want zijn advocaat zegt 134.000 kuub water is heel veel water voor een vijver die slechts uh, 250 kuub water bevat. Nou ja, de advocaat hm. wil dus dat de eigenaar weer uh, wordt vrijgesproken. Ja, daar, ja. Maar... De rechter mag zich nu over het dossier buigen. Mogelijk dat hij toch dat water ook voor andere doeleinden heeft gebruikt. Dat zou kunnen, maar ja, ja. hij blijft dus ontkennen. En, ja. Uh, ja, de rechter mag het nu bepalen of hij ja. het water gestolen heeft. Het is, heeft, uh, het is een uh, manege eigenaar toch uh, een beetje de upperclass van Nederland. Hè? Mensen die met paarden bezig zijn, ja. daar zou je het niet bij verwachten. Nee, je zou het eigenlijk niet uh, verwachten. Maar ja, ja, het is een ja. beetje de vraag van, uh, of hij het nou wel of niet gedaan heeft. Hè? Ja, Dat, uh, ja. Nou ja, nou ja. Maar we er gebeuren nog een, meer dingen in Gelderland ja, die ook uiteraard. opmerkelijk zijn. Hè? Nou, dit was ook wel opmerkelijk. De politie in Nijmegen die heeft gisteravond alles uit de kast moeten trekken... om een man met geheugenverlies te ontmaskeren. De man die kwam gisteravond bij het bureau aanlopen. en vertelde dat hij niet wist wie hij was. en waar hij vandaan kwam. Nou ja, de man die had helemaal niks bij zich. geen identiteitsbewijs of zo. Nou, de politie heeft dus maar een oproep gedaan. onder meer op Twitter. met een element van. kent u deze man? Misschien weet u wie hij is. Nou, um, toen heeft de politie uiteindelijk tegen de man verteld. ja, je kan hier vannacht niet uh, overnachten. En toen had die man in één keer zijn geheugen weer terug. <laughs> nou ja, wat bleek nu? Hij had ruzie thuis gehad. Het was een Brabander en uh, die was weggelopen. En die dacht, uh, nou, misschien kan ik uh, een nachtje in de cel doorbrengen. Zit ik in ieder geval uh, droog. Maar, maar ja, hij, mo hij moest dus weer weg. Vreemd. Het gebeurt allemaal in Gelderland. Ja. <laughs> Dankjewel Erwin ten Haven. Graag gedaan. Gaan we uh, naar Maastricht, uh, omroep L1. Wouter Nelissen, goedemiddag. Ja, jullie kwamen van de week uh, met de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek... Hè, over het interna internaat in uh, Hill. Uh, waaruit uh, bleek dat uh, de jongens die daar zijn gestorven... toch uh, gewoon aan een natuurlijke dood zijn gestorven in de jaren 50. Klopt. En iedereen begint zich hier langzamerhand ook af te vragen... wat justitie nou eigenlijk wil met dat onderzoek naar ja. de dood van die jongens begin jaren 50. We hebben straks in onze uitzending een aantal interviews met rechtsgeleerden... Uh, en die zeggen, ja, er is eigenlijk geen enkel publiek belang bij deze zaak. Uh, hebben ze daar niks beters te doen bij het OM? De justitie heeft zes rechercheurs op die zaak zitten. Maar die rechtsgeleerden die wij gesproken hebben, die we vanavond dus in de uitzending hebben. die zeggen: de kans dat het tot een zaak komt, is nul. Want het is verjaard. Bovendien, je zei net zelf al, uit de cijfers is gebleken... dat de jongens een natuurlijke dood zijn gestorven. De helft aan infectieziektes. Het is dus misschien wel interessant om uh, te achterhalen... wat daar nou precies gebeurt, dus wat zich heeft afgespeeld. Maar het is niet iets waar justitie zich mee bezig zou moeten houden. Dat is dan meer iets voor journalisten of historici. Ja, enig idee waarom toch het OM hiermee verder gaat? Ja, dat is natuurlijk de belangrijkste en de interessantste vraag. Uh, we zijn de hele dag aan het bellen met het openbaar ministerie. Het is ontzettend, er werken duizenden mensen geloof ik... maar het is heel lastig om iemand te pakken te krijgen die daar iets over wil zeggen. Maar het einde van het verhaal is uh, dat justitie zegt... hangende het onderzoek uh, kunnen wij geen mededelingen doen. En ze kunnen dus zelfs geen mededelingen doen over ja, de reden van het onderzoek. Ja, dan nog nieuws uit Maastricht zelf, de universiteit... Klopt inderdaad, heeft een bijzonder hoogleraar aangesteld. Die gaat zich bezighouden met de Limburgse taal en identiteit... Uh, dat is een, uh, een uh, Nederlandica. Die gaat onderzoek doen uh, onder andere naar uh, dialectsprekende kinderen. En het gaat dan over de vraag of kinderen die een Limburgs dialect spreken... want er zijn er meerdere. Hè. Iedere vierkante meter heeft weer een andere tongval hier uh, in Limburg. Uh, of kinderen die een Limburgs dialect spreken... of die uh, meer moeite hebben met het leren van Nederlands. Ja? Uh, er zijn uh, allerlei theorieën over. Bijvoorbeeld over tweetaligheid. Hè. Dan kun je een dialect ook opvatten als een tweede taal. Zeker. Dat tweetaligen minder moeite hebben met het leren van Nederlands. Nieuwe talen, dat soort dingen. Maar voor Limburgse dialecten specifiek is dat nog niet uitgezocht. En dat gaat deze uh, Nederlandica dus de komende jaren doen. Uh, heb je zelf kinderen? Nee, ik heb nee. zelf geen kinderen. Ik spreek zelf wel Maastricht dialect ja? in dat geval. En ja, ik moet zeggen, ik heb weinig moeite met het, uh, het, het spreken van Nederlands. Sterker nog, ik denk, maar dan spreek ik puur op persoonlijke titel... Ja. dat het alleen maar een voordeel is als je uh, in mijn geval bijvoorbeeld Maastricht dialect spreekt. Maar dat geldt voor meer Limburgse dialecten. Dat is een beetje een mengelmoes van ja, Duits, Frans en Nederlands. We liggen natuurlijk ook uh, ingeklemd tussen uh, uh, uh, uh, Frans sprekend België... Uh, Nederlands sprekend België en Duitsland. Dus je hoort aan die dialect, hoor je heel veel Frans en Duitse invloeden. In Maastricht, waar ik zelf woon, hoor je ook aan uh, de mensen die er wonen... dat heel veel van die mensen eigenlijk heel makkelijk Frans en Duits spreken... Ja, zonder dat ze daar een formele opleiding voor hebben gehad. Dus ik denk dat het alleen maar heel goed is als je en, en bovendien ook gewoon leuk is... als je een dialect spreekt. Maar goed, het gaat dus nou officieel universitair academisch... Ja, onderzocht worden. worden. Maar stel nou dat de, de, de uitslag toch is dat je dan uh, moeite hebt... Uh, in het verdere leven met zo'n dialect... Ja, dan is dat geen ja. leuke uitslag natuurlijk. Nee, dat lijkt me duidelijk. Daar gaan we iedereen verbieden om nog langere dialecten te spreken met zijn kinderen. <laughs> Oké. Okay. Nou, dankjewel Wouter Nelissen van L1 in Maastricht. Ja, Dit is de Dag zit erop voor vandaag. Kijk u nog eens op de website www.ditistedag.nu. Kunt u dingen teruglezen en terugluisteren. Na het nieuws van half vier, de Villa roog. Gerard Jochems, goedemiddag. Hallo. Wij praten met Rudy Franks. Hij is programmamaker bij de Belgische televisie. En hij maakte de documentaire serie De Vloek van Osama. Over hoe de wereld verscheurd werd. Door de aanslagen in Amerika op de Twin Towers en het Pentagon. 11 september, zondag over een week. Tien jaar geleden. Maandag op de VRT, deel 1. Nu eerst het nieuws met Raymond Serré. Radio 1. Het NOS-journaal. De werkloosheid in Ierland is opgelopen tot recordhoogte. In augustus zaten bijna 500.000 mensen zonder baan. Dat is ruim 14 van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen is daarmee op het hoogste niveau sinds de meting in 1967 begon. Ierland gaat gebukt onder een enorme schuldenlast en heeft een hoog begrotingstekort. Het land heeft voor tientallen miljarden noodkredieten gekregen van de EU en het IMF. Frankrijk wil zo'n anderhalf miljard euro aan Libische bevroren tegoeden beschikbaar stellen aan de opstandelingen in Libië. Het land heeft de VN-veiligheidsraad toestemming gevraagd om de tegoeden van kolonel Gaddafi vrij te geven. Het geld is ondergebracht bij Franse banken. Eerder stemde de Veiligheidsraad al in met het beschikbaar stellen van 1 miljard euro van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. En de koningin Beatrice-kazerne en de prinses Juliana-kazerne in Den Haag gaan dicht. Ook het kamp nieuw milligen in Uddel en de Nassau-Dietz-kazerne in Budel sluiten de poort. Minister Hille had eerder al aangekondigd dat hij 1 miljard euro gaat bezuinigen op Defensie... en dat er 6000 ontslagen vallen, maar de gevolgen voor allerlei kazernes waren nog niet bekend. De Johan-Willem-Frizo-kazerne in Assen blijft open. Die was de afgelopen tijd ook met sluiting bedreigd. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. ANUW-verkeersinformatie. Vooral in het zuiden van het land zijn problemen op de weg. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat tussen Kelper-Oler en Weert-Noord 8 kilometer Fieden daar een auto in brand gestaan, zijn nu opruimwerkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. Als je van Maastricht naar Eindhoven rijdt, dan kun je beter omrijden via Venlo over de A73 en de A67. Elders op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, de randweg van Eindhoven, staat tussen knopend Batadorp en knopend De Hocht nog 6 kilometer na een ongeluk. Staat allemaal op de hoofdrijbaan, maar de weg is wel weer vrij. Die file die kunt u vermijden door om te rijden via de parallelbaan. De N65 Tilburg-den-Bos is in beide richtingen dicht tussen Oosterwijk en Haren Is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen? Je kunt uh, die afsluiting vermijden door om te rijden via Eindhoven over de A58 en de A2. In het noorden is de N33, Dam in beide richtingen dicht tussen de A28 en de Rolde. En ook dat komt door een ongeluk. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Texelblok. En Ger Jochens. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. En wat bieden wij u het komende uur tot half vijf? Hoe kan een vluchtelingenkamp, een noodopvang toch... uitgroeien tot een bijna normale stad met sociale en economische wetten... en zelfs een eigen geschiedenis? Antropoloog Bram Jansen deed twee jaar onderzoek in het kamp Kakuma in Kenia. En hij is hier te gast bij ons in de villa. En na vier uur ons buitenlandpanel over de Libië-conferentie. Die begint morgen in Parijs. Vijftig landen en organisaties buigen zich daar dan... over de toekomst van het land en van de verdwenen kolonel Gaddafi. En we praten over de olie in Syrië, die het de Europese Unie en bedrijven als Shell blijkbaar ontzettend lastig maakt. om een dictatoriaal moordend regime eens dus echt stevig aan te pakken. Reageer op alles wat u bij ons hoort via onze site vilavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Volgende week is het tien jaar geleden dat in Amerika aanslagen werden gepleegd... op de Twin Towers en het Pentagon. Wie kan dat nou vergeten zijn? Programmamaker Rudy Franks maakte voor de Belgische televisie... de documentaire serie De Vloek van Osama. Rudy Franks zit in de studio in Brussel. Goedemiddag. Goedemiddag. Het gaat letterlijk erover hoe de wereld door die aanslagen werd, werd verscheurd, hè? Ja, inderdaad. Het uh, 9-11 bedacht ik plots vorig jaar, want, want sindsdien ben ik voortdurend onderweg geweest van de ene frontlinie naar de andere, die voorbij tien jaar. 9-11 was een, een soort van atoombom. Osama heeft een vloek over de wereld uitgesproken en we zijn er allemaal in meegesleurd, erin getuind zeg maar, tien jaar lang. En dat zijn we proberen te ontrafelen. Je bent nog een wolgeverfde verslaggever, je zei het al, je hebt uh, tal van oorlogen sindsdien ook uh, afgereisd. Uh, maar toen 9-11 zelf, hè, ik ga je niet vragen, wat iedereen altijd vraagt uh, waar was je en wat deed je, nee, maar ja. toen dat gebeurde, uh, schoot het gelijk als een flits door je hoofd, dit gaat echt waanzinnige repercussies hebben, of is dat pas later ingedaald, die gedachte, zoals bij de meeste van ons, mij tenminste wel. Dat er iets veranderde, dat besefte ik onmiddellijk, want ik, ik zette net toen voet op, uh, op Marokkaanse bodem en ik, er waren heel wat mensen aan het juichen en ik besefte niet wat er, waarom en wat er aan de hand was. En toen daagde het me dat er iets, iets gebeurd was. Iemand had de bullebak in hun ogen Amerika tegen de schenen geschopt en leek er nog mee weg te komen. En toen dacht ik van dit, dit loopt fout. En ik kwam onmiddellijk terug naar Brussel om, omdat ik, ja, ik werd teruggeroepen natuurlijk. Mm -hmm. En men zei mij, maak, waarom ben je nog niet in Afghanistan? En toen wist ik, ja, dit is iets met immense repercussies. Je bent toen eerst teruggegaan naar Brussel en vandaar meteen naar Afghanistan, want daar kwam het kwaad vandaan. Dat was toen meteen ja. al duidelijk. Uh, ja, na enkele dagen werd het duidelijk dat Osama bin Laden erachter zat en dat hij, in, dat hij in Afghanistan schuilde in Jalalabad in zijn kampen. En dat er een oorlog zat aan te komen. Mm -hmm. Onvermijdelijk. Je bent in december van vorig jaar aan dit project De Vloek van Osama begonnen. Hè? Hoe, hoe, wat is er in die afgelopen tien jaar gebeurd? Maar wat was jouw plan van aanpak? Waar, wist je waar je naartoe wilde? Wat, wat, wilde, je, wat wilde je gaan bewijzen? Wat wilde je tonen laat, van deze afgelopen tien jaar? Ja, laat me eens kijken, heel diep in mijn schuif hoe het eerste scenario eruit zag. <lacht> <lacht> um, juist, ja, maar nee. Wij wilden, ik wilde tonen dat, dat er een uh, soort van actie en reactie hè, op gang gekomen was op wereldschaal, die eigenlijk ons, ons beeld van de wereld, zowel bij de, in de Arabische of de Islamitische wereld als bij ons, bepaald heeft. Waardoor we eigenlijk de hele wereld, en dat klopt nog steeds, vind ik, door een bepaald eng prisma bekeken hebben. Dat van de oorlog tegen de terreur. Waarbij een heleboel andere problemen onder de mat geschoven zijn, die niet aangepakt zijn, en die eigenlijk onze, onze wereld en onze politiek verlamd hebben. En welke zijn en een dat? Soort van, och ja, je hebt de opkomst van China en de andere supermachten, daar heeft men niet over gehad. Het, de boodschap van Al Gore is men vergeten. Al dat soort dingen zijn, zijn eigenlijk opzij geschoven voor die, die ene oorlog tegen de terreur. Onze wereld is ook veranderd intussen. Als je bekijkt hoe wij reisden tien jaar geleden en hoe we nu reizen, de controles, de, mm -hmm. de paranoia die eigenlijk ook in onze hoofden geslopen is, hoe ons eigen politieke bestel veranderd is, al dat soort dingen wilde ik erin brengen. Alleen kon ik toen onmogelijk bevroeden wat er Amper een maand later al begon los te barsten. Ik, ik, ik was nog maar amper begonnen met het draaien in Palestina, notabene, over voor de vloek van Osama. Toen ik naar Tunesië werd, werd afgeschoten, vervolgens naar Egypte een maand heb ik Je hebt het in over Libië. de Arabische lente. Ja, absoluut. Ah, ja. Ik bedoel, dat heeft allemaal alles doorkruist. Maar uh -huh. ja. nog even terug, hè, naar voor ja. die lente. Uh, want je, je schetst wat, wat, wat eigenlijk uh, uh, ons allen verlamd heeft, namelijk die, die angst en de oorlog tegen, uh -huh. tegen de terreur. Maar dat is natuurlijk ook, geldt natuurlijk ook voor de andere kant. Je schrijft ook in je boek, of, ja, het is ook een boek, maar je zegt ook in je serie, ja. schrijft ook in je boek dat Osama Bin Laden en George Bush elkaar natuurlijk voorkomen in een beknelling hielden, die leidde zeg jij, tot strategische imbeciliteit van twee kanten. Ja, Niet alleen van de absoluut. kant van het Westen. Ja, ze leken tactisch gezien allebei te winnen hè, op korte termijn, maar uiteindelijk strategisch verliezen ze allebei. Ze hadden elkaar ook nodig. Hè. In, in een bepaald moment viel bij mij ook het inzicht dat het zijn spiegelbeelden van elkaar. Hè? Zelfs hun taalgebruik in zekere zin over het rijk van het kwaad en uh, good versus evil. Uh, het, het zijn eigenlijk spiegelbeelden van elkaar. Dus in zekere zin hadden ze elkaar ook nodig. Hebben ze elkaar... Groot gemaakt en groot gehouden, terwijl ja vooral Bush moet ik, moet ik bekennen heeft een soort van strategische imbeciliteit in die zin toegepast dat hij, hij gaat naar Afghanistan, hij voert een oorlog, hij rond hem niet af, waardoor hij eigenlijk uiteindelijk de overwinning misloopt daar in Afghanistan jaren later, maar gaat naar Irak dat hij ook niet kan winnen. Ja, als je niet op langere termijn strategisch denkt, dan dat noem ik een imbeciliteit. Terwijl Osama bin Laden als je eens goed uitkijkt, want dat was ook een van de gevolgen. Die man heeft voor 500.000 euro of dollar, zeg nu, dollar, 500.000 dollar, heeft hij een aanslag laten plegen. Hè? De, de kost van de, de vlieglessen en, en alles daar rond. Nee, met als, nee, met als gevolg, 4.000 miljard is onlangs berekend door Amerikaanse topuniversiteiten. 4.000 miljard dollar kosten voor, het, voor Amerika alleen al. Wie heeft er nou gewonnen, wil je ermee zeggen? Absoluut. Ja. Ah, Wie is dan zelf... met een strategische imbeciliteit bezig? Ja, uh, we, de, de, de, er is een schokgolf gegaan door het Westen en zo. Dat, dat zeg je ook, atoombom noemde je. Uh, maar wat, uh, wat is nou het kernwoord wat er in de wereld aan de andere kant... om het maar even zo te zeggen, gepolariseerd te, te zeggen... veranderd is De Arabische wereld en Afghanistan, Pakistan? Het sleutelwoord van alles in heel dit verhaal van het afgelopen decennium... is voor mij angst. Angst... In, het, in de Arabische wereld, in de islamitische wereld... voor de kruisvaders, zoals zij het Westen bekijken. We mogen ook niet vergeten dat onze legers daar zijn en niet omgekeerd. Maar ook angst in onze eigen hoofden voor nieuwe aanslagen... Mm -hmm. tegen lage kost. Um, het maakt dat politici in onze wereld... verkiezingen makkelijker kunnen winnen als ze op die angst inspelen. Je ziet de fenomenen bij elke verkiezing de in het Westen. opkomst van het populisme... Het Als Oost regeert, dan gebeurt dat. dat absoluut, weten. absoluut. Bush is er verkozen. Maar je hebt ook wilders, je hebt bossen in Italië. En, en zo zijn er nog... In Vlaanderen kunnen we er ook over mee spreken. Dus je hebt er wel meerdere op die manier. Dat is voor mij het sleutelwoord. Wat ginder dan veranderd heeft... En dat vind ik, als ik dan naar de Arabische Lente Dat mag spreek, Ja, voilà. Dus dat was voor mij de grote schok. En ook een, een opluchting. Ik dacht... Eigenlijk is Osama Bin Laden gestorven, politiek dan... op het Tahrirplein in Egypte. Want daar liep niemand rond met een foto van Osama Bin Laden. Toen viel bij mij ja, het inzicht, de euro... Dat, dat Osama eigenlijk geen betekenis had voor die nieuwe generatie. Is die Arabische lente een soort reactie geweest op tien jaar geleden dan? Of gaat dat te ver? Dat gaat te ver in die zin dat... Of is hij erdoor geboren? Hij is, nee, hij is erdoor misschien uitgesteld. Want het hele, de hele oorlog tegen de terreur heeft ook daar als een prisma gewerkt. En heeft gezorgd dat al die dictaturen, zolang hun eigen volk nog langer dan, dan tevoren, nu in totaal 30 jaar, hun eigen mensen konden onderdrukken omdat zij de enige dam zouden zijn tegen het extremisme. Dat blijkt niet te kloppen. Dat is een verhaaltje dat ze gebruikt hebben, misbruikt hebben. en waar wij in het Westen in meegestapt zijn. En dat hebben de mensen in, uh, op Tahrir, in Tunesië, in Libië door, doorprikt. Want dat is eigenlijk wat je het meest verbaast: dat hij helemaal geen rol speelt. in deze Arabische lente, bij althans die jonge generatie. Daar, daar nee, nee, speelt nee. hij niet. Helemaal Osama bin Laden niet. bedoel ik. Nee. Ja, ja, tuurlijk. tuurlijk. Maar dan, ik, dan hebben we het over de na... Arabische wereld, niet over Pakistan en Afghanistan. Nee, dat is een heel groot onderscheid dat we, dat we vaak vergeten. In de Arabische wereld ben ik daardoor verbaasd dat, dat Osama bin Laden geen rol speelt. In Pakistan en Afghanistan is dat anders. En dan vooral in Pakistan. Pakistan is een. Ja, als dreiging en als, als mogelijk risico, de, de zwakke onderbuik zeg maar daar in, in, het Oost, in, in Azië, Zuidoost-Azië, dat is Pakistan en heeft, heeft kernwapens. Daar is het ja, hoe moet je het noemen, het extremistische gif al tientallen jaren verspreid via, via madrassas waar uiteindelijk ook de, de taliban zijn uit voortgekomen mm -hmm. en dat dat uh, woekert nog steeds verder. Ja, ik las ergens, of dat nou bij jou was of ergens anders... dat weet ik dan even niet meer... maar dat uh, het doden van Osama bin Laden in zoverre geen zin heeft... dat je niet moet denken dat het daarmee afgelopen is... maar dat er een heleboel andere Osama bin Laden zullen opstaan. Omdat ja, het zo lang het geduurd het... heeft. Ja, dat is juist. Men, men trouwens veel Arabieren of, of, of laten we zeggen... vooral in het ja, Jemen en Pakistan geloven. Ook niet dat hij misschien dan gedood is. Hè, of dat hij misschien al langer dood was. Sommigen beweren zelfs dat hij een creatuur van het Westen is. Nu, al dat soort samenzweringstheorieën, daar, daar, daar kan je toch nee. niks zinnigs over zeggen. jullie nee, Frank, maar... maar... ja. laatste vraag. Wat krijgen wij maandag te zien in, de, in het eerste deel? Wel... Het begin, de schokgolf en de oorlog in Afghanistan... en ook al in Palestina, want niet vergeten... men heeft eigenlijk het geval Palestina... daar heeft men ja, de oorlog tegen de terreur toegepast... Ja. amper één jaar later in de praktijk. Oké. Okay. Uh, bij de serie hoort ook een boek... De vloek van Osama, uitgeverij De Bezige Bij. Wanneer komt het uit? Ik heb net vlak voor ik de studio indook... het allereerste exemplaar gekregen. <laughs> Oké. Okay. Ligt die volgende week in de winkel? Ja, absoluut. Oké, okay. Rudy Franks, hartelijk dank. Rudy Franks, programmamaker bij de Belgische televisie. En hij is de maker van de documentaire serie De Vloek van Osama. Vincent McMorrow met Sparrow and the Wolf. En McMorrow staat zaterdagmiddag op het festival... Into the Great Wide Open of Fleeland. En 3 voor 12 verzorgt ervan een livestream op de website. Zo is dat. Een vluchtelingenkamp in Kenia, Kakuma. Dat bestaat sinds 1992. En het is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een echte stad. Met eigen regels, een economie en zelfs een eigen geschiedenis. Een toevallige stad noemt antropoloog Bram Jansen het... Bram Jansen, hartelijk welkom. Goedemiddag. The Accidental City, het was uh, uh, de titel van je proefschrift. Ja. Over dus een vluchtelingenkamp... wat uh, uh, gewoon langzaam maar zeker verwoord tot een normale maatschappij bijna. Verwoord, ja. zeg je. ik zeg verwoord. Ja, daar ligt veel in. Uitgroeit tot, moet ik zeggen. Uh, jij hebt twee jaar onderzoek gedaan in dat vluchtelingenkamp. Onder andere vluchtelingen uit Somalië en Soedan, Maar waarschijnlijk ook nog wel uit meerdere Afrikaanse landen. Uit... Uh... Oeganda, Burundi, Ethiopië, Eritrea, Congo en een enkeling uit Zimbabwe of Angola. Echt etnisch dus. Echt multicultureel, multinationaal zelfs. Ja. Gevlucht voor droogte, hongeroorlog, komen daar aan in dat kamp. Waarin lijkt het Kakuma van nu eigenlijk dan op een echte stad? Hoe kunnen we ons dit voorstellen? Heeft het een soort gemeente uit ja, de bestuur? Zeg maar. um, uh, jullie gebruiken het woord normaal in de introductie, dat zou ik niet helemaal willen beweren. Bijna normaal. Nou, misschien is het, het, het label normaal is niet helemaal van toepassing, maar. Uh, wat wel van toepassing is, is dat het een grote concentratie van mensen is... met faciliteiten in een uh, uh, regio, een halfoestijn... waar die faciliteiten in de regel ontbreken. En um, ik noem het een accidental city. Uh, omdat door de jaren heen het lijkt alsof deze plek zich ontwikkelt... naar steeds meer normaliteit. Dat is niet een normale stad zoals we ze hier misschien in Nederland... maar het is in zijn eigenheid... Een, een organisatie van mensen en ruimte. met hun eigen regels, met hun eigen dynamiek. en eigen economie. En uh, eigen voorzieningen. En dat maakt het natuurlijk al vreemd. die buiten die stad er niet zijn. omdat het gebied daarbuiten niet voor hulp in aanmerking komt. Juist. Ja. Ja. En in de, in de landen waar de meeste mensen vandaan komen. in de regel die voorzieningen ook. Uh, anders of minder uh, voorraadig zijn. Ja. Hey, hoe ziet die bestuurlijke infrastructuur eruit? Is er een autoriteit die dan regels opstelt... en dat bespreekt met een, een, een afgevaardigdun van de bevolking in dat kamp? Hoe gaat dat? Die, die kent in principe verschillende vormen. Het meest belangrijke is de, de VN-vluchtelingenorganisatie... en de NGO's die daar uh, de programma's implementeren. Die ja, hebben dat. eigenlijk formeel een soort overheid. Um, vluchtelingen uh, als groep op basis van etniciteit of nationaliteit... vormen hun eigen uh, overheidjes, als je, zo, als je dat zo kan noemen... Mm -hmm. uh, en liazen met, met de VN en de NGO's. En tot op zekere hoogte met de Keniaanse overheid. Maar heel veel daarvan gebeurt ook informeel... Wat je ziet, heel interessant, was dat de, de Zuid-Soedanese uh, rebellenbeweging... een heel groot gedeelte van dat kamp controleerde. Maar dat natuurlijk niet openlijk kon uitspreken. Want dan zouden het uh, refugee warriors of, of mm -hmm. wat dan ook worden. Maar de, de, de, de machtsstructuren van rebellenbewegingen... vindt zijn toegang in die kampen. En dat worden een soort van parallelle... Autoriteiten vis-à-vis -vis de Keniaanse overheid en de VN-vluchtelingenorganisatie. Ja. Maar heel veel in het informele of in het onzichtbare. Is er ook een systeem van strafrecht, he? het bestraffen van diefstal, moord? Uh, ja, de, er is een officieel systeem van de Keniaanse politie uh, en de Keniaanse uh, autoriteiten die eigenlijk alleen nog maar um, de, de wet daar controleren. De rest wordt eigenlijk het handen gegeven uh, aan de Verenigde Naties. Um, maar hier geldt hetzelfde. De Soedanese community, zoals we dat dan noemen, en de Oegandese community, en de Ethiopische community, en de Somali communities hebben hun eigen systemen. Bench courts noemen ze dat. Hun eigen informele rechtbanken en zelfs hun eigen gevangenissen. En dat wordt toegelaten, die ja. verschillen? Want dat zou in Nederland in, uh, onmogelijk zijn. Waarom? Nou, uh, uh, ga jij de discussie maar eens aanzwengelen hier in Nederland. Moeten we de sharia, de islamitische rechtspraak niet invoeren? Ja, de vraag is of het controleerbaar is. En daarom is het interessant om te ja. kijken, wat groeit hier nu? hoe ontwikkelt deze plek zich en wat voor competitie of wat voor onderhandeling is die, die autoriteitsstructuur? Wat in natuurlijk meteen kap, ja. opvalt wat echt zo gek is, is dat wij hier denken, als we aan vluchtelingenkampen denken, dat daar uh, zielige hoopjes mensen zitten onder plastic, die, die, dat die, je je kv, die absoluut niet meer weten wat ze met hun leven moeten. Maar als ik jou zo hoor, dan is het, en dat zal wel menselijk zijn, zo wonderlijk dat ook in zo'n vluchtelingenkamp die mensen gewoon voornamelijk bezig zijn om zin te geven aan hun dagelijks leven daar. Eigenlijk weer het gewone leven oppakken, maar dan onder andere omstandigheden dan ze gewend waren. Nou ja, die, die, die, die zielige mensen zijn er ook... En, de, en de, de, de, de tentjes zijn er ook met mensen die net aankomen of mensen die net uh, wonden hebben van gevechten in die kampen. Wat je ziet is dat er nauwelijks een normaal bericht uit zo'n kamp komt. Alles wat, er, wat, wat Nederland bereikt uit die kampen, dat zijn, dat zijn noodhulpverhalen, dat zijn bijna ja. marketingstrategieën. Dus ik heb gezien hoe journalisten door dat kamp worden getoerd in een soort karavaan en, en alleen maar naar die plekken gaan waar ze in aanraking komen met, met hulp. Uh, ja, vragen. Ja. Maar je, je ziet bijna niet. Dat zie je films ook waar kampen een, een rol in spelen. Speelfilms. Ja. Uh, ja misschien wel. Maar ik, ik vraag me dat vaak af nu wat er gebeurt met het andere kamp in Kenia. dat Dadaab. Dat is nu uh, enorm in het nieuws. Want dat is daar aan de grens met Somalië. Ja. Het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Is dat inmiddels geworden? Jij bent dat is uit... de derde stad van Kenia. Als het gaat om inwoneraantal. De derde hmm. stad noem je het ook gewoon al. Ja, meer dan 400.000 mensen. Dus dat is een uh, nou dit, hoor je, dit lees je ook in de lokale media en het wordt nu steeds vaker gekopieerd. Maar het is zeer interessant. Iets wat gegroeid is in een, in een uh, bloody halvoestijn, om het zo maar even te noemen... om ja. 440.000 mensen te kunnen cateren. Dat is eigenlijk dat is een klein wonder... Ja. Wat je daar ziet, is dat mensen nu op zoek gaan naar, naar de slachtoffers. Maar ik zweer je dat je daar ook naar een markt kan gaan... en een mobiele telefoon kan kopen en een bord pasta kan bestellen. Ja, ja hoe werkt dat? Hoe, hoe, wat moet je erbij je voorstellen bij een denk. eigen economie? Een eigen economische uh, stelsel van activiteiten in zo'n stad? Hoe kan dat ontstaan? Want het is in eerste instantie is er toch sprake van pure armoede. Je mag blij zijn als je elke dag één hap eten hebt. Ja, nou ja, um, uh, oké... Okay, Misschien is het mogelijk dat er een economie ontstaat in armoede. ook. Het is, het is niet een, een, een rijke uh, omgeving als zodanig. Maar wat er gebeurt is dat heel veel mensen die naar het Westen hebben kunnen gaan... bijvoorbeeld geld overmaken naar een familie in dat kamp. Of um, dat iemand die in dat kamp woont een zus heeft... of een broer of een vader of een moeder die in Nairobi woont. Mm -hmm. uh, die, die een baan heeft. Hm. Of um, dat mensen uh, hun, hun, hun, uh, hun rantsoenen verhandelen... Uh, en daarmee andere dingen kunnen kopen, handeltjes beginnen. Uh, of dat ze banen krijgen in het humanitaire regime. Um, dat kan ook nog, dat ze, dat ze binnen door een van de NGO's in dienst worden genomen. Ja, ja. De, de meeste um, programma's die worden uitgevoerd door vluchtelingen zelf. Mm -hmm. Dat noemen ze incentive workers. Omdat incentive als in een idee, je krijgt geen echt salaris. Want dan is het te reëel, die economie. Maar het is, het is een soort half salaris. Maar een, een schoolleraar kreeg daar 3000 shilling... Wat uh, equivalent is ongeveer 30 dollar. Iets meer. Over schoolleraar ter... gesproken. Zijn er ook scholen? Ja, ja. Dit, ja. Uh, ja. Uh, uh, toen ik daar was waren er vijf middelbare scholen. En uh, 21 uh, basisscholen. En, en ziekenhuizen zoals een waarschijnlijk. learning center voor ja. de universiteit. Uh, ziekenhuis, klinieken. Ja. Eén ziekenhuis. Wat ik mij nou uh, afvraag. Uh, uh, is dit nu... Zie je hier nu in een pressure in korte tijd... het ontstaan van een stad... waar buiten die kampen waar gewone steden even over doen. Dat weten we niet. Wat interessant is, wat ik probeer te bespreken in mijn onderzoek... is dat we in deze huidige vorm dit soort vluchtelingenkampen... onder zo'n internationaal bestuur in de nieuwe tijd... waar we spreken over mensenrechten en dus daar educatie gaan brengen... en onderwijs en nadenken over gezondheidsprogramma's... dat we niet kennen uh, wat er gebeurt als dit niet eindigt. Dus want dat er is, is natuurlijk wat ik om te denken dat dit over tien jaar niet meer bestaat. Nou Waarom? ja, het, het is zo'n stevige structuur die je nou hier schetst... dat is bijna onmogelijk dat dat uh, verdwijnt. Want dat, ik bedoel, waar moeten die mensen anders heen? Is dat eigenlijk niet... Uh, wat denk je hoe die hulporganisaties en VN-organisaties daarover denken? Want door het zo goed in te richten... en die mensen ook zo hun activiteiten te laten doen... bevestig je eigenlijk die kampen wat je eigenlijk niet wil. Je wil dat die mensen terug naar huis kunnen. Ja, maar de, de, kijk, die regio die is onstabiel, die regio die beweegt. Er, er, er vindt van alles er, plaats, wat je ziet in Kakken. Maar nu, na de vrede in, in zuid soedan zijn er veel uh, mensen teruggegaan uiteindelijk. Dat had wat tijd nodig om die mensen te laten winnen. Maar die infrastructuur van het kamp bestaat. En daar zijn ze nu Somaliërs naartoe aan het brengen. Dus het kamp groeit nu weer. Uh, en het verandert. Het, het, het, de economie wordt anders, want het zijn nu Somaliërs. Uh, maar de, de voorziening dat is... Het zijn, niet je bedoelt, het zijn bijna een soort... Uh, ...steden die soms als mensen weer terug kunnen een beetje leeg raken... En dan weer, uh, ...zodat er plaats is voor nieuwe stromen vluchtelingen. Maar in een min of meer kant-en-klare stad. Ja. Nou ja, of zo, uh, de, de leme hutten waar mensen in wonen... Goed. ...die kun je uh, rauzen, die kunnen die weg... ...en binnen een week bouwen mensen een nieuwe hut. Ja. Maar, is maar is dit ook niet de, de, de angst van sommige landen... Uh, ...voor dit soort vluchtelingenkampen? Omdat ze denken, ja, die mensen gaan nooit meer weg... ...en er vormen zich nieuwe steden waar wij als land helemaal niet op zitten te wachten. Serieel, serieel. En het is heel uh, logisch dat de Keniaanse overheid... Um, heel moeilijk heeft gedaan over het openen van een vierde kamp... in het Dadaab-complex, dat heet IFO-2. Dat was helemaal klaar, daar waren hutten gebouwd... waterleiding was geslagen, klinieken waren er. Um, maar Kenia zei, als we dit toelaten... Dan, dan komen we nooit meer van deze mensen af. Ja. En dan hebben ze een heel goed punt, enerzijds. Maar dat is helemaal in de context gegoten van een soort van onwil vanuit de Keniaanse overheid. En dat is natuurlijk niet helemaal reëel. Het Westen is hier wel blij mee, denk ik. Want hoe, hoe gevestigder en hoe steviger die steden zijn... hoe permanenter, hoe kleiner de kans is dat die mensen naar, naar het Westen komen. Nou, dat vraag ik me af. Want ik denk dat die mensen naar het Westen op, eh, niet zozeer gaan vanuit zichzelf. Sterker nog, we vliegen ze er zelf heen. Ja. Uh, in de tijd dat ik in dat kamp zat zijn er zo'n 25.000 mensen naar Amerika, Nederland, Australië... en Vanuit, dat kamp, Vanuit dat kamp. Je bent nu bezig met nieuw onderzoek. Dit was je promotie, die heb je afgerond in april. Met nieuw onderzoek in, dat is ook uh, pikant, Zuid-Soudaan. Net een nieuw land, net onafhankelijk geworden van Soedan van het noorden. Uh, wat ben je daar precies aan het doen? Uh, ik bestudeer daar humanitaire besluitvorming... in verschillende regio's in Zuid-Soudaan. En ik beschouw die humanitaire besluitvorming... Uh, in relatie tot geweld en conflict... Dus hoe gaan humanitaire dat organisaties om met dreiging... en met een mogelijke invloed op geweld uh, en conflict? En je, bent en daar, je bent daar ook mensen tegengekomen, hè? Zuid-Soedanese die in dat kamp zaten in Kenia... toen jij daar onderzoek deed. En die kom je nu in Zuid-Soedan weer tegen. Ja, om de, eerste de, de avond voor de onafhankelijkheid, dus dat was 8 juli... kwam ik een van mijn oud-informanten, Ladderzat, tegen... in een uh, bar genaamd Havana. En die was al een week aan het feest vieren. En die, die ging daar nog een week mee door. En zo kwam ik her en der mensen tegen die helemaal uh, wild waren. Helemaal verzadigd door het event. En hadden, als die, als hadden die hun leven een beetje op orde of zaten die weer in een ander kamp uit. Heel groot verschil. Sommige mensen die werkten bij NGO's. Hm. Mensen uit de kampen spreken vaak Engels, hebben ervaring met internationale organisaties. Um, Anderen die, uh, die kwamen terug en die, die zitten eigenlijk uh, ja, een beetje aan de bedelstaf. Worden onderhouden door vrienden en familie. Dus dat is een heel divers uh, hm. um, idee. Ja. Goed. Je onderzoek in Zuid-Soedan. Je vertelde ons net voordat de uitzending begon... dat je op een motor het land door gaat crossen. Ja, als alles goed gaat wel, ja. Ah, Oké. Okay. We zijn benieuwd naar deze bevindingen. Bram Jansen, antropoloog. Hij promoveerde op de Accidental City... hoe een groot vluchtelingenkamp in Kenia... kan uitgroeien tot een bijna normale stad. Oh nee, ik mag het woord normaal niet gebruiken. Ja, dat is het stik, dan ja. ook weer niet. Ja. Dank je wel. Dank je hartelijk. Uh, Zometeen, Ger, zijn wij terug... Als alles goed is hè, na het nieuws. Libië, Syrië en de Europese onmacht. Zo is dat. In ons eigen bureau Buitenland op woensdag ons buitenlandpanel. Eerst nieuws, weer en verkeer. En commerciële boodschappen. En dan is de villa bij u terug. Tot zometeen.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 Die verheersbeestje moet toneren moet. Giro 1107 moet. Moed.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving. Moed.nl Ben je al overtuigd? Weet je wie er ook spreken? Ben Tiggelaar en Roos Vonk. Morgenavond het nieuwe programma onder Wibis vleugels. Welke zes kandidaten mogen bij pianist Wiebi Solyadi in de leer? Geef echt alles van jezelf... Iedereen heeft talent, maar wie mag naar de villa van Wibi? Onder Wibi's Vleugels. Morgenavond om half elf bij de Avro op Nederland 1. Toch nog meer overtuiging nodig? Jos Burger staat ook op het podium. Bij Stichting Opkikker zetten wij echt alles in... om gezinnen met een langdurig ziek kind de dag van hun leven te geven. Ook onze reclame. Daarom maken we hier Janan zijn grote droombaar. De muziek die hij samen met zijn broertje heeft gemaakt, echt op de radio. Vet remix door Ferry Korsten. steun, kinderen zoals Janam. Ga naar opkikker.nl en word donateur. Dus, seminar 28 september, psychologie van het overtuigen.nl. Dit is Radio 1.